Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amsterdammer van 61 die vrijdag werd opgepakt voor het bedreigen van premier Rutte is weer op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte, zegt de Amsterdamse politie. Volgens de Telegraaf is er een bandopname waarin de man zegt dat hij Rutte wil laten vermoorden. De krant schreef aanvankelijk dat hij daarom werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Maar daarvan blijkt geen sprake. Hij wordt alleen verdacht van bedreiging. In Zweden sluiten rond deze tijd de stemlokalen voor de parlementsverkiezingen. Verwacht wordt dat de sociaaldemocraten van premier Magdalena Andersson de grootste blijven. Maar dat de rechtspopulistische Zweden-Democraten fors winnen en de tweede partij worden. Het is de vraag of er straks een linkse of een rechtse meerderheid is in het parlement. Een eerste exit poll die zojuist bekend is gemaakt geeft aan dat er een kleine centrum linkse meerderheid is. De campagnes draaiden voor een groot deel om het immigratiebeleid en de aanpak van gewelddadige criminele benden in Zweden. Het lichaam van koningin Elizabeth is overgebracht naar haar paleis... in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Drie van haar vier kinderen keken toe hoe de kist naar binnen werd gedragen. Prinses Anne, prins Andrew en prins Edward. Koning Charles was er niet bij. Hij ontving in Londen buitenlandse gasten uit het Britse gemene best. Morgen reist Charles ook naar Edinburgh. Zijn moeder wordt dan naar de kathedraal overgebracht... waar een dienst wordt gehouden en waar het publiek de kist vervolgens kan bezoeken... Het weer, de bewolking lost vanavond op. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen begint hier en daar grijs, met lokaal kans op mist. Daarna zon en wat sluierbewolking. Het wordt dan 22 tot 25 graden. De rest van de week is er meer bewolking, af en toe wat regen en dalende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWW. Op de N307 van Enkhuizen naar Lelystad staat Ville voor Lelystad 3 kilometer met een kwartiervertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een autobrand. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu Peaceful Radio. Hele luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1507. Mijn naam is Ben Oveugen. Uw gasten hier in de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Want dat is de Peaceful Radio Shows. Nieuwe werken die zijn er weer volop. Lisa Gerard en Marcelo de Francis, die hebben het album Auxadia gemaakt met de track In. Till We Meet Again. Ja, dat is wel mooi. Sound Vessel, die komt daarna tenminste, Zo heet het album van Ceramic. En uh, daar gaan we naar luisteren. En dan heeft Haiku... Dat is Hendrik. Hendrik uit uh, Scandinavië. Die heeft een single uitgebracht. Ja, Het is een beetje vervelend dat ze dat allemaal doen. Ik heb liever gewoon... Uh, gewoon lekkere, lange albums. Vol albums. Ik kan het niet uitspreken, want het gaat allemaal in zijn Deens... En, uh, maar je kan het allemaal natuurlijk wel nalezen op peacefulradio.info. Dan gaan we terug in de tijd naar 1997 met Venya. Um, eens even kijken, dan ook nog door naar Amerika met Tom Vetvik. Met het uh, prachtige album was dat destijds uitgebracht Suta, Sutra Spin. En we sluiten af met wat je op de achtergrond hoort. Sunset by the Brook. En het is een 74 minuten durend album met dit geluid. Oké. Okay. En het is gemaakt door Paul Rassal Skofgaard. Ja. Um, tjoh, wat valt er verder meer? Nou, verder niks. We gaan lekker luisteren. Het is uh, natuurlijk hoogste tijd voor fijne muziek. luisterplezier. artist Michelle Qureshi and you are listening Waar je aan Ik heb een aantal mensen die in de kerk van de kerk van de kerk van de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 To my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio.